Uur. Dit is door Almegens met het NOS Journaal. De Turkse politie heeft nog eens drie mensen opgepakt... in verband met de aanslagen op luchthaven Atatürk in Istanbul. In totaal zitten nu 27 mensen vast die verdacht worden van betrokkenheid. Afgelopen dinsdag schoten drie terroristen om zich heen op de luchthaven... en bliezen daarna zichzelf op. Dodental is opgelopen tot 45. Gisteren overleed een Jordaans meisje van vier aan haar verwondingen. 52 gewonden liggen nog in het ziekenhuis. De aanslag is nog niet opgeheist, maar Turkije denkt dat IS erachter zit. Het aantal doden bij de bomaanslagen in de Iraakse hoofdstad Bagdad is opgelopen tot 91. Een kleine 200 mensen raakten gewond. De meeste doden, 86, vielen toen een autobom ontplofte... in een Sjiitische wijk, op een plek die populair is bij gezinnen. Na zo zonsondergang komen daar tijdens de Ramadan veel mensen om te eten. De tweede kleinere bom ging af in het oosten van Bagdad. Daarbij vielen zeker vijf doden. De verantwoordelijkheid voor de aanslagen is opgeëist door IS. China heeft een militaire oefening aangekondigd in de Zuid-Chinese Zee. De oefening is vlak voor het oordeel van een VN-hof... over een Filipijnse claim op dat gebied. Het Chinese leger begint dinsdag met de oefening, die duurt tot 11 juli. Het Hof in Den Haag spreekt zich 12 juli uit. De Chinezen zullen de uitkomst overigens negeren. Ze vinden dat het Hof niet mag oordelen over de zaak. In de Zuid-Chinese Zee liggen veel olievelden... Bij de Eiffeltoren in Parijs is gisteravond paniek ontstaan... toen duizenden mensen die op grote beeldschermen keken... naar de wedstrijd Duitsland-Italië schrokken van vuurwerk. Waarschijnlijk waren er toeschouwers bang dat terroristen een aanslag pleegden. Volgens Le Parisien raakten verschillende mensen gewond... van wie één ernstig. Een Britse journalist zegt dat er plotseling honderden mensen... schreeuwend voorbij kwamen rennen. Dat laat volgens hem zien hoeveel angst er heerst in Parijs. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af en er trekken wat buien over. Soms met onweer. In de kustgebieden is het droog en vaak zonnig. Het is vandaag maximaal 18 graden. Morgen blijft het wisselvallig. Dit was ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort zaten we afgeet Bunschoten... twee kilometer file. De A1 van Amersfoort naar Amsterdam... tussen Naarden en Knopendiemen een kwartier vertraging. Op de A20 bij Rotterdam richting Hoek van Holland...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 ese titurón no es fácil yo pensé que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 I So I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 Cuando se maread, cuando se quemada amores, cuando se a su vela, cuando se a dolores, cuando se a dolores, rumba, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, que yo siempre canto. Siempre cantaré Cuando se imagina el dolor Cuando se hincha mal Cuando se imagina su vela Cuando se hincha el dolor Cuando se imagina el dolor Cuando se hincha el amore, Cuando se hincha su vela Cuando se hincha el dolor Baila baila baila baila Baila baila baila me Esta rumba taitana que yo siempre cantaré Siempre cantaré pero no siempre cantaré Esta rumba taina lo que yo siempre cantaré Cuando se marea el dolore, cuando se quema el cuando se inmala su vela, cuando se inmala cuando se marea dolore, cuando se quema d'amore, cuando se inmala su vela, cuando se inmala baila.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 A tear falling from your eyes. One oh. love, one love, love. Solo en tu boca, yo quiero acabar todos esos besos que te quiero dar a mí no me importa que duermas con él porque sé que sueñas con poderme ver, Mujer, qué vas a hacer, ver si te quedas o te vas, si no no me busques más si te vas yo también me voy si me das yo también te doy Sufrimiento, que te zi llorar. A mí no me importa que vivas con él, porque sé que mueres. Con poderme ver, mujer, que vas a hacer, decídete pa' ver. Si te quedas o te vas, si no, no me busques más. Si te vas, yo también me voy. Ik wil nog sufrimiento. que te hace llorar. ZFM met een hoofdletterzet. Van Zon, J Zandvoort en Zomeritz. Zomeritz.